Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhits. Zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort.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 ZANG Comme ça, le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les champs d'ici font qu'ils peuvent pour les troupeaux. Les gens. Bye you. Julien ja. Claire Heerlijk hè? Franse bui, Ja, ik kom al helemaal in de Franse stemming. Oké. Okay. Het stand mannenkoor dat uh, wil zijn geluid beter verpakt zien.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 Van het gemeentefonds. Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik heb het idee dat ze een beetje met de, de bekende kaarschaven uh, in, ja, in de gang zijn ja, geweest. Ja. En dus ja, als ze daar nou dunne plakjes van afpakken, ja. dan vind ik dat niet zo erg. Nee, dit, is een, dit is een hele. Heel, dus is een een ja. pond kaart was er ja. gelijk bij. Ja. Ja, nu pakken. was er wel van de week was er een bijeenkomst in het gemeentehuis. Uh, daar ben ik geweest, ja. Over de cultuurnota. Ja. Ja. En daar werd toch zeer positief gepraat over. Jawel, maar niet over de subsidie. Er is niet over subsidie gesproken. Dat is jammer. Dat vind ik heel jammer, ja. ja.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 Een cultuurnota waar nota 25.000 euro voor wordt uitgegeven. Ja, ja, ja, ja ja, ja, ja. ja, ja. Maar het is wel een goede nota, heb ik begrepen. Het, het, Duidelijk. het, het, het, ziet, er, het ziet er goed uit. Het ziet er uh, beslist nou, goed uit. Nou, nou maar wat ik wat ik, nou, ja, wat ik nou zo jammer vind, dat ze bijvoorbeeld de gemeente tot heden voor een buurtbarbecue uh, wel 700 euro uh, als subsidie uh, geeft.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 Het zwarte pak eh, moest optreden. En toen heb ik eh, een voorstel gedaan binnen het bestuur. Van eh, we moeten een zomer outfit hebben. En ik denk dat het goed is om eenduidend eh, kledij te hebben. Hij staat in een mooie, mooi eh, zwart jasje en een mooie zwarte broek. Maar dat moet eenduidend zijn. Er moet, moet enige gelijkheid Uniformiteit. in. Uniformiteit.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 Uh, populair klassiek uh, programma met uh, heel moderne uh, uh, stukken. Uh, hebben, onder andere Droomland hebben we erin uh, in staan. Van, uh, ik dacht dat het Marco de Sato was. Nee, van, uh, van Paul de Leeuw. Nou, dus, uh, we hebben een, uh, een heel gevarieerd programma. De Geen met... spijskaart? Nee, de spijskaart niet. No. Nee, nee. Uh, als afsluiter doen we een, een, een toegift. Maar we, doen, we sluiten in ieder geval af met het Zandvoorts uh, volkslied. Heel goed. Dat wordt, dat, dat willen we een traditie van maken. Om dat in ieder geval ook uh, daar uh, door de bevolking te laten uh, meezingen Staand? In principe wel. Ja, natuurlijk. Ja, en en uh, Stand van volkslied hoort staand gezoeken te worden. Met hoeveel man zijn jullie morgen aanwezig in de kerk? Wij zijn met om en veertig 40 uh, mannen. Leden. Ja, mannen. En met 18 vrouwen van Musical in. Dat wordt volle bak. Dat wordt volle bak. Jullie zingen niet samen iets?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 pakken wij weer in. En dan lopen wij even naar het uh, gemeenschapshuis om daar uh, iets aan de nazi te doen. Er is geld nodig tussen de toegang 5 ja, ja. euro. 5 euro, ja. Na afloop is er een open schaalcollecteur. Open schaal Staan daar mannen ja. van flink postuur die een beetje dwingli's staal daar, aanreiken. Die staan daar, maar met een uh, alternatieve kleding. Dus uh, maar goed, dat, wordt leuk, <lacht> dat wordt leuk. Daar is iets op bedacht. Er is een pak aan geofferd. Ja, ja, ja. ja. Okay. <lacht> Dat gaat er gebeuren. We wensen je erg veel succes. Dank je wel. Mannenkoor helemaal. Oké. Okay. En ik hoop dat het nu als concert doorgaat. Een dus traditie die wij hopen dat moet het ook. blijven bestaan. Dat hopen wij ook. Ja. Succes. Dank je wel. Oké. Okay. Het is étrange. Je weet pas wat ik maf is. Je te regarde, comme pour la première fois. Maar Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire facile des mots fragiles c'était trop beau Tu es d'hier et de demain Bien trop beau de toujours ma seule vérité Mais c'est fini le temps de rêve. Les souvenirs se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 Jamais sur mon cœur Une parole encore Parole et parole et parole Écoute-moi Parole et parole et parole Je t'en prie Parole et parole et parole Je te jure Parole et parole et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 Juste une parole parole écoute-moi Je t'en prie parole Je te jure Parole parole Que tu sais Que tu es belle Que tu es belle Jeet je, jeet belle. Jeet jeet belle. Heerlijk hè, heerlijk. Ik kom al helemaal in de vakantie stemmen, weet je dat?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 De vrijwilligers die we inzetten voor allerlei diensten die nu aangestuurd worden vanuit de Willemstraat, die proberen we wat extra te bieden door daar binnen te kunnen lopen, makkelijker met elkaar contact te hebben, meer beroep kunnen doen op andere beroepskrachten die rondlopen dan wat er nu in de Willemstraat zit. Dus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 Uh, ...het concept te kijken... Uh, of, ...of dat haalbaar is... ...en wat er bij betrokken, uh, wie er allemaal bij betrokken moeten worden... ...of er uh, politiek draagvlak voor is... ...want ja dat, het is een ingewikkeld concept... Uh, ...centrum voor jeugd en gezin... ...dat is een beetje uh, analoog daaraan... nou ...dat is ook een heel ingewikkeld concept... ...voordat je dat allemaal in de benen hebt... Oh, ...dan kan je vast van Rauwvoet... ...wel subsidie voor krijgen... Ja. Wij, ...wij kunnen geen subsidie krijgen... ...voor het centrum nee? jeugd en gezin... ...en consultatiebureaus voor ouderen... zijn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 Voici les clés, ne les perd pas sur le pont des soupirs. Hein? Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne tentez pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents.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 J'allais t'emmener en Italie en voyage d'amour, pas de chance.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 We zijn toe aan het laatste onderwerp in deze Goedemorgen ja. Voor mij zit uh, Gloria ja. Kouwenberg. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen luisteraars. Uh, ja, uh, dit jaar is er drie keer een uh, op, uh, het gashuisplein. Eén markt. Eén markt. Kunst en boeken. Kunst en boeken. En uh, sterker nog, de eerste markt is morgen al. Om 11 el, uur. Als tenminste de fontein uitgezet is. <laughs> dan moet je nog maar afwachten. Uh, ben jij daar uh, vertegenwoordigd? Ja kunst en koffie is daar vertegenwoordigd, zei het wel in, een, in, een, in het perspectief om te werken aan de toekomst, jullie weten dat ik uh, hard ga werken om kunst en koffie ook in zijn omgeving de, de, de, de uitstraling en de ruimte te geven die we nodig hebben de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 Ja, elkaar beter leren kennen en zeggen van nou, dit stekje van mij...